De demo-versie. En het oorspronkelijke nummer. De uiteindelijke opname zou iets totaal anders worden. En door vele figuren, althans dat heeft Angela maar wel eens verteld. Want dat is natuurlijk een metalhead. En Angela die heeft wel eens verteld dat. Dit nummer met name ook wel model gestaan heeft voor de latere heavy metal muziek. Ja, dat klopt. Het werd de voorloper genoemd van de heavy metal. Dat klopt. Maar dit is dan de echte Helter skelter <middels> I slide, and I stop, and I turn, and I go for a ride, right, and I get to the bottom, and I see you again. Yeah, yeah, yeah, But do you, don't you want me to make it work? Oh. Nummer 50. Ja, wacht even, hij komt nog terug, hè? Hij komt nog terug. Ja, dat <laughs> weet ik. Dus Dit <laughs> <laughs> dus is een DJ-instinker, hè? Ik zou geloven, dan komt er nog een stukje. Ja, dat was echt zo'n nummer waarbij alle versterkers opengedraaid zijn hoor. Ja, en het te speelt ook, hè. Ja, dit moet je gewoon keihard draaien. Ja. Maar dat heeft ook een beetje duivelse effecten, dit noemen. Ja, dat klopt. Nou, even op Ringo wachten. Hij gaat lustig aan mijn vinger! Ze hebben trouwens een take opgenomen die duurde 27 minuten. Ja, dat was waarschijnlijk die take die ik je uh, net liet horen. Ja. Als demo. Want dat, dat, dat, dat rommelt me door. Ja, <lacht> achter elkaar 27 minuten zeg. Ja. Jeetje. Maar goed, uh, die uh, nare bijkomstigheid, dat was uh, uh, de Amerikaan Charles Manson. Ja. Die had in een aantal nummers op het White Album, waaronder Helter Skelter, boodschappen uh, gehoord. Althans, die meende hij te horen. Ja. Waarin de Beatles een apocalyptische oorlog voorspelde. Een gevolg van zijn waanbeelden waren de teetmoorden. moorden Ja. Mm. De vrouw van Roman Polanski in de tijd. Ja, precies. Oogzwanger. Sharon Tate. Sharon Tate, oogzwanger. Ja. Ja. Een rituele moord was dat. Maar. Maar goed. Maar de man is deze week overleden. Ja. Niks aan verloren. Niks aan verloren. Helemaal niks. Helemaal niks. Goed, we gaan weer helemaal terug. Bart. Ja. Want het is, uh, dit was 1968 en we gaan nu weer terug met 63. Ja, en het bijzondere is dat dit het laatste nummer is uh, in deze lijst. Wat niet is gecomponeerd door de Beatles. Ja, en ook een bijzonder is dat, het, dat John Lennon het eigenlijk helemaal niet meer kon opnemen. Omdat hij echt helemaal door zijn strot heen was. Aan het eind van 11 uur intensief opname en zwaar, en zwaar verkouden. En zwaar verkouden. Ook en dat is ook goed te horen op dit Ja. Dag. Maar het klinkt best. Nummer 49. Twist and Shout. verkouden ben, krijg ik het er niet zo uit. <laughs> <laughs> en trouwens, het, de originele titel was eigenlijk niet eens Twist and Shout, hè? Oh. Het was Shake It Up, Baby. Oh. Maar toen de Isley Brothers het opnamen, die uh, noemden het gewoon Twist and Shout, klaar. Ja, zo is dat. En de Beatles deden dat dus ook. Precies. Op hun eerste plaat. Uh, ja. Ja. 1963. Please, please me. Please, please me. 22 maart, als ik het goed heb. Kwam niet uit. Zou ze, oh, de 22e, dat ja. is wel een datum die ergens terugkomt steeds. Ja, dat, is, dat valt mij inderdaad ook op. 22 en 23. Ja. En ja. Allemaal zo'n beetje rond die periodes. Ja. Hmm. Oké. Okay. Ja. Goed. Toe uh, aan 48 en die komt van de LP Beatles for Sale. En dan zeggen ze uh, dat de titel, Eight Days a Week, zouden ze weer te danken hebben aan zo'n Ringo Wispen... Ja. Maar er gaat ook een verhaal dat Paul die zat in een taxi... en die vroeg aan de chauffeur, houd je bin? En de chauffeur die antwoordde, working hard, working eight days a week. Dus ja, zeg het maar. Zullen Ringo even bellen? like <laughs> ja Deze week van de album uh, Beatles for Sale uit en, 1964. En nummer 48. En nummer 48. Ja, precies. We gaan hard. We gaan lekker. We gaan lekker toch? Ja. Ja, heeft er nog zin in? Of oh, maar eens ga je uit. Alsjeblieft. Ga door. Zullen we door. Ga door. Gaan we door? <laughs> oh, ja, nee, ik vraag het maar. Misschien <laughs> was je het zat. Nou, nee hoor, echt niet. We hebben er nog 47 te gaan, hè? Ja. En de eerste van die 47 is Two of Us van uh, McCartney. Van het ja. album Let It Be. En de werktitel was On Our Way Home. Ja. Nou. Nou, wat wil je nog meer? Eigenlijk, ik wil het horen. Ja. Eigenlijk. ja. Zo, het is het eerste, het, volgens mij het eerste nummer van Let It Be wat hierin voorkomt. Uh, ik ga het nog even nakijken. Maar, ja, uh, volgens mij wel. Check. Spelen maar, ik kijk het even naar. Het dat uitkwam. Eh, nou ja, intussen al niet meer natuurlijk, want er zijn er intussen nog meer uitgekomen. Maar <laughs> het officiële een na laatste album, want eh, eh, het kwam wel als laatste uit, overigens. Ja. Maar eh, het, er was van alles mis mee en eh, de sfeer binnen de band was natuurlijk al ver te zoeken. Vooral, eh, vooral dat was heel erg mis. Ja, ja. en uh, dat kun je ook goed zien, want uh, er werd ook een film gemaakt en nou ja, daar was eigenlijk niemand blij mee. En die ja. is ook nooit uitgekomen? Jawel, die film is wel uitgekomen. Echt waar? Die film Let It Be. Nou, en of die uitgekomen is. Echt waar? En daar uh, kon je ook goed zien uh, hoe in deplorabele staat het, uh, het zaakje toen al verkeerde. Is die uh, nog te krijgen eigenlijk? Of niet? Jawel, denk oh. het wel. Ja hoor, Let It Be is uh, officieel uitgekomen in uh, 1970, als ik het goed heb. De film. En uh, ja, je kon toen al goed merken. En John Lennon had er al helemaal geen zin in. Want die zei van uh, alle camera's moesten gericht zijn op Paul McCartney. Yes. En uh, dat vond hij maar niks. En nou ja, uh, die uh, Japanse die zat natuurlijk constant in de studio overal bij. En dat vond uh, de, de rest dan ik. weer niks. De en er waren ik. natuurlijk nog de, de perikelen met hun manager Alan Klein. Kortom, hmm. <coughs> nou uh, het album bleef op de plank liggen. En uiteindelijk wisten ze niet wat ze ermee moesten. En toen hebben ze uh, de Amerikaanse gek uh, Phil Spector gevraagd om het dan maar af te maken... En dat was helemaal rampspoed, want die verknalden het album nog eens een keertje wat meer. Voor bepaalde liedjes, dat hoort u straks nog, ja. eh, op een verschrikkelijke manier te verpesten. Eh, door zijn zo n, zo n belachelijke Wall of zaden uh, onder andere. Maar goed, Let Be dus. Je had wel gelijk, het was de eerste, het eerste nummer van de LP, Let It Be, ja. in deze lijst. De oorspronkelijke titel van het album zou trouwens Get Back worden. Ja. En uh, in die film komt natuurlijk ook dat uh, legendarische dakconcert. Uh, ja, dat was dan weer wel heel erg goed: Rooftop. Ja. De Rooftop concert op uh, in januari 1969. Met uh, Billy Preston. Met Billy Preston. Ja. ja. Uh, het volgende nummer, dat is, uh, daar is al zoveel over bekend. Heeft er weinig zin om daar nog wat over te vertellen eigenlijk. Ja. Nummer 46, Lucy in the Sky.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 Omdat het volgens uh, de Puritijnse heren te maken zou hebben met LSD. Ja. En, uh, sky, verder van dat, want zelfs de zoon Julian Lenner heeft ik laatst gelezen die bevestigde het verhaal van de tekening. Maar ja, zo'n uh, verbanning op de radio Lucy heeft alleen maar tot gevolg dat er meer platen worden verkocht. Precies. En dat was op zich niet zo slecht. Dat is op zich niet zo slecht. Nee. Want uh, ook Day in the Life uh, werd uh, van dat al hetzelfde album werd geweigerd. Ja. Omdat daar allerlei verwijzingen in zouden zitten. Nou. Ze het lekker zelf eten. Wij bij CFM Zandvoort draaien het gewoon. Of u er nou genoeg van krijgt of niet. Maar uh, u heeft nog een uurtje of drie Beatles te goed. <lacht> <lacht> Want we zijn net over de helft. Precies. Dus uh, je kan je borst nog even nat maken. En uh, misschien zijn er nog mensen die lekker in hun bed liggen Misschien zijn er wel mensen die uh, werken moeten. En die dit heel erg leuk vinden. Uh, om uh, deze heerlijke muziek te horen. En uh, nou, uh, mocht je nog luisteren en uh, mocht je een reactie willen geven, nou, doe dat gewoon. Je kunt ons uh, rustig even bellen of zo, dat vinden we wel leuk. Of uh, reageer via Facebook. Dat nee, is altijd kan gezellig. Ook. Kan, ook. kan ook. We gaan naar een heel oudje, nummer 45. Ja. En als je het over uh, populariteit, de, het begin van de populariteit wereldwijd hebt, dan heb je het over dit nummer: ja. She Loves You. Moet je het wel doen? Nummer 45. Zal ik anders even kijken? Nou, dat doen we niet. Dat doen ze we weer niet. Nou, jij mag hem maar doen. Komt-ie? Ja. You know you should be glad With a love like that You know you should be glad With a love like that You know you should be glad <laughs> <laughs> Yeah yeah To write best thing Yeah I'm a best one huh? mm -hmm. Ja, het leuke is dat de vader van Paul McCartney dit niet eigenlijk maar niks vond. Want die vond die, dat Amerikanisme, dat yeah, yeah, yeah, dat vond hij maar niks. Maar hij zei tegen Paul van, waarom zing je nog niet She Loves You? Yes, yes, yes. <laughs> ja. Stiff lip Ja, Stef. Ja. She Loves You? Yes yes, yes, yes, yes. Nou ja, Paul heeft daar niet naar geluisterd. Nee. nee. Hij het was trouwens, uh, She Loves You was de best verkochte single van de 60s in Engeland. Ja. En het was ook een van de vijf Beatles singles die op 4 april 64 in de Billboard Hot 100, de eerste vijf plaatsen in beslag Kijk. En terecht, zou ik willen zeggen. Ja, en terecht natuurlijk. Toch? Al, tuurlijk, als wij het zeggen, is het altijd terecht. Altijd. Zijn we ja. tuurlijk. Goed. Um, <lacht> <lacht> we gaan uh, lekker dwars door het Beatle-repertoire heen, dames en heren. We zijn intussen in het vijfde uur. Toch? Ja. Ja, we zitten in de vijfde, de vijfde, uur, vijfde de. uur. Het is vijfde uur al. Wow. <lacht> dat, wordt morgen de hele dag, dat wordt straks de hele dag slapen, denk ik. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. We gaan uh, verder met uh, een liedje van het album Abbey Road Nummer 44 Ja En het heet Oh Darling En uh, hij kwam Paul die schreef het en hij kwam elke dag sporgens al naar de studio Omdat zijn stem op dat moment nog helder en zuiver was Ja En uh, na een paar dagen klaagde hij tegen technicus Alan Parsons Dat hij het uh, vijf jaar daarvoor binnen een mum van tijd zou hebben klaargespeeld Ja er is trouwens nog een andere versie ook op Anthology 3, ja. eentje waarbij Billy Preston is te horen op de Fender Rhodes piano. Ja, klopt. Die zul je vast wel kennen. Ja, die ken ik. Die dacht ik. Ik heb ook nog eens een versie gehoord dat John Lennon het zingt. Oh ja? ja. Mm. Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij. Ja, ja, oh, darling. Hoe kreeg je dat, zo strot? Hup. Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik, ik probeer dat nummer ook wel eens te zingen. Maar. <laughs> het geld dan je stem erop stuk hoor. Nee, dat Niet gewoon, ja. Oh, darling. Nummer van uh, Abbey Road, dus uit 1969. Prachtig album overigens. En uh, wat wel interessant. Je, je noemde zijn naam al even. Wat erg leuk was. Dat een man die later heel beroemd zou worden met zijn eigen project. Ellen Parsons. Ja. Hier als technicus uh, ja, ja, meedeed. Ja. En uh, dat was natuurlijk wel weer heel erg leuk. Dus dan weet je dat ook weer. Oh darling. Ja, zo is dat. Uh, we gaan naar nummer 43. En dat is een single uit 1966. Compositie van Paul McCartney. En dat heet Paperback Writer. Paperback. Op de B-kant het prachtige liedje Rain en dat krijgen we straks nog. Oh die komt nog. Oh. Ja die komt nog. Oh die komt ook nog. Wat is dan heel bijzonder dat de B-kant hoger staat dan de A-kant? Ja. ja. je ik heb ja. alles mee maken. Deze top 100, dames en heren ik vertel het u nog maar een keer uh, is uh, samengesteld door uh, de luisteraars van uh, het uh, online uh, radiostation Sirius FM en dat is een uh, dat is, die draait alleen maar Beatles muziek en dat is, uh, ja, dat is ontzettend leuk. Dus de, die luisteraars daarvan hebben deze lijst samengesteld. Mm -hmm. En uh, wij vonden die, Bart en ik, die vonden die op, uh, op, uh, op internet. En uh, we zeiden, moeten we daar wat mee? Tuurlijk moeten we daar ja, wat mee. Ja, moeten we wat mee? Ja, nou zit u weer af te zien voor het uur. <laughs> Omdat wij dus een nodig hadden met moesten. Maar gewoon leuk, hè? Ja, oh, ja, joh. Helemaal leuk. Ik weet niet hoeveel luisteraars we nog hebben, maar we gaan gewoon door, hoor. Zo is dat. Ja. I've just seen their face.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 Falling, yes I am falling And she keeps calling me back again I have never known the like of this I've been alone and I have missed things and kept out of sight But other girls were never quite like this Falling, yes I'm falling And she keeps calling me back again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 Ja, prachtig liedje. Ja. En de oorspronkelijke titel was eigenlijk... Anti-Gin's Theme. Oh. Naar een favoriete tante van Paul. Oh, is dat zo? En ja. ook bijzonder is dat uh, op I've Just Seen A Face geen basgitaar wordt gebruikt. Oh. En heel sumier... een elektrische gitaar van George. Ja. Dus wat dat betreft ook een bijzondere nummer van de Beatles. Ja. Nog wel? Yellow Submarine in Pepperland. Ja we zijn nog steeds beter Met de Beatle top 100 En we gaan naar het volgende nummer Nummer 41 En dat is De dubbele A-kant van We Can Work It Out En dan hebben we het over Daytripper Nou, ik jij, uh, jij wil. Uh, weet jij, wat jij wil, jullie maken het allemaal. Ja, maar, we zijn is bijna alweer uh, door uur vijf heen, kort. Is het alweer? Of uh, Bart, wat, zit ik weer kort te zeggen? Ja, Bart. Ja, Bart. <lacht> oké, okay, George. Ja, oké, okay, John. <lacht> uh, we <gaan>, Het <lacht> <lacht> wordt steeds leuker. Uh, we gaan naar nummer, uh, nummer 42. Mm, nee, 40. 40 al? Heel, ja. Oh, Goed, dan gaan we hard ineens. <lacht> We gaan naar nummer 40, En dat is een uh, uh, prachtig liedje. And Paul. I Love Her. Oh, is dat zo? Geschreven voor me door Paul. Ja. Maar uh, John die uh, claimt de zogenaamde middle eight te hebben geschreven. Oh, dat kan. Dat zou zomaar kunnen. Ik was er niet bij. Dus ik, ik was er ook niet bij. Ik het niet. Toch? Maar het blijft een fantastisch nummer. We gaan hem draaien. Helemaal fijn.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 Love of my stel bij elkaar. Ja, gelukkig wel. Gelukkig uh, hebben wij daarvan kunnen genieten. Wij wel. We hebben het allemaal live meegemaakt. Precies. Echt in de tijd zelf. En, uh, tegenwoordig. En, maar het is wel frappant dat als de Beatles iets nieuws uitbrengen, de, uh, vandaag de dag nog, dat ook veel jonge lui het toch uh, nog steeds te gek vinden. Ja. Dat uh, dat frappeert toch wel na vijftig jaar. Goed, um, we gaan naar een liedje waar ik weer even een leuke demo van heb. Want u weet het, niet alle liedjes zoals op de plaat kwamen... Um, zijn oorspronkelijk zo uh, geschreven of uh, gemaakt. Er is altijd een hele lange weg aan vooraf gegaan. En um, bij uh, dit nummer is dat ook weer zo... Uh, het gaat over het liedje And Your Bird Can Sing van uh, het album Revolver. En hier wordt uh, behoorlijk veel gegiecheld geloof ik hè, in die demo. Ik weet het niet. Volgens mij wel. Zullen we het eens luisteren? Ja, doe maar. Oké. 1, 2, 3, 4. You tell me that you've got. <laughs> Six, seven, years, and <laughs> don't, don't, don't you can't see me, don't, don't <laughs> see me. <laughs> <laughs> When your Fries <laughs> Start to weigh you down Look in my direction I'll be round I'll be round You tell me that you've heard I can swing, but you can't hear me. You can't hear me. <laughs> <laughs> When your bike is broken. EN Hoezo meelig? Ja, maar de oorspronkelijke versie was wel goed hoor. Er werd niet in gelachen. Zo so is dat. van mijn favoriete liedjes hoor. dit. Van mij. Ja, geweldig. En dan vinden wij vinden het allebei een fantastisch nummer. Ja. Maar John die vond het eigenlijk een weggooiliedje. Een lege doos verpakt in mooi papier. Oh. Nou. Nou zijn we nou. het niet helemaal mee eens. Nee. John sorry. We zijn het niet mee eens. <laughs> nee precies. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, dat bandje De After Beatles. En ik had daar vroeger een gitariste. Henk Harats. En. Uh, dit is gespeeld op twee gitaren. Volgens mij waren het John. John en George die het samen speelden. Ja. Maar die speelden het in zijn eentje. Oké. Okay. Dan heeft hij weken op zitten studeren. Maar hij wilde gewoon dat hij dat in zijn eentje kon spelen. En dat, dat, dat het geluid ervoor zijn gehaald. Ja, maar ook die twee partijen. Dus ja, ja. Ook, ook echt die, die, die dubbele gitaarsolo, Die kon dat echt. was geweldig. Okay. Volgens mij heb ik daar nog ergens opnamen van. Maar maakt niet uit. In ieder geval, Andrew Burt kan van het album uh, Revolver. Revolver. En nummer 39. Ja, uh, ja. En we zijn alweer aan het eind van vijf uur. En het volgende nummer is ook wel weer het leukste over te vertellen, want, ja, tijd op uh, de Nederlandse televisie had je het programma to, uh, Top of Flop, weet je Ja, ja, ja, met ja. Herman Stok. Ja, met Herman ja, Stok, ja, ja, ja. met die toeter en die, ja. die in het belletje. Pijp, pijp. En daar zaten een paar van die van die Nederlandse bedwetertjes bij over. Ja, valk. Ja, en die vonden het maar een hoop geschreeuwd. <laughs> ja, het nee, zou dit gewoon geen, een hit worden. Nee, dit wordt geen hit, Nee, hè? nee. <laughs> dit is veel te veel geschreeuwd. Nee, het wordt een flop. <laughs> ja. maar, nou, niet helemaal gelukt. Nee. Hm, mm, oké. Okay. <middels> Laatste van weer uur. Nummer 38. Johooo! Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. Can I say that something? Inderdaad, nee, is veel te ver gespeeld. <laughs> kan ooit een hit worden, het kan niet lukken. Web. Ik stond ook gauw bij de V&D in de 1 guldenbak, hè? Oh ja? Ja, oh. Het werd geen hit. Nee. Trouwens, het was het eerste nummer waarbij de Beatles gebruik maakten van een 4 recorder. Ja. Uh, geweld. Geweldig. Wat een uitvinding. Wat een uitvinding. Oké, okay, we gaan het uh, vijf uur afsluiten, dames en heren, want we hebben nog een paar uurtjes te gaan. <laughs> mm. joehoe. en um, nou ik hoop dat er nog mensen zijn die het volhouden. Wij houden het vol. Ja. Ik weet mm. niet hoe, maar we houden het wel vol. No worries, mate. Tot dan het nieuws van uh, vijf uur. Uh, nee. Drie uur drie, uur. drie uur. Oh, sorry. Nou ja, wel goed zeggen we. Dit was het vijf uur. Ja. Oké. Okay. Uh, nieuws van drie uur. Ja. <laughs> Tot zo hè. Tot zo.